Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In Libië lijkt vandaag een eind te zijn gekomen aan het bewind van kolonel Gaddafi. Een militaire woordvoerder van de opstandelingen heeft vanavond gezegd... dat heel Tripoli in handen is van de opstandelingen. Volgens hem wordt er nergens meer in de hoofdstad gevochten. Vanmiddag veroverden de opstandelingen onverwacht snel... Gaddafi's hoofdkwartier in het centrum van Tripoli. In het complex werd naar Gaddafi gezocht, maar die is niet gevonden. Veel opstandelingen sloegen op het terrein aan het plunderen. Ze haalden een wapendepot leeg, waar allerlei soorten wapens lagen... zoals raketwerpers en kalasjnikovs. Ook tv's, kleding, het golfkarretje en sieraden van Gaddafi werden meegenomen. De beroemde Bedouinentent die Gaddafi meenam naar het buitenland... werd in brand gestoken. De Nationale Overgangsraad is nog niet van plan om naar Tripoli te komen. Vermoedelijk omdat het er nog niet veilig genoeg is. Op een persconferentie zei een van de leiders dat Libië vandaag een nieuwe fase is ingegaan. Er komt de Nationale Veiligheidsraad die voor rust moet zorgen en er worden langzaam verkiezingen voorbereid. De leider benadrukte dat in het nieuwe Libië iedereen gelijk is. De aandacht van de opstandelingen richt zich nu op Sirte, het laatste belangrijke bolwerk van Gaddafi. De overgangsraad zegt met de lokale leiders te onderhandelen om de strijd te staken. Intussen trekken de opstandelingen naar Sierte, de geboorteplaats van Gaddafi, om de druk op te voeren. De verkrachtingszaak tegen Dominique Strauss-Kaan is definitief van de baan. Een rechter in New York heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie de aanklacht ingetrokken. De voormalige topman van het IMF was door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Gisteren vroeg het OM de rechter om de aanklachten te laten vallen wegens gebrek aan bewijs. Nu de zaak is geseponeerd krijgt de Fransman zijn paspoort terug en mag hij het land uit. De affaire begon op 14 mei. Strauss Kaan zat een paar dagen gevangen, werd toen op borgtocht vrijgelaten en kreeg elektronisch huisarrest. Het huisarrest werd opgeheven toen het OM steeds meer twijfel kreeg over de betrouwbaarheid van het New Yorkse Kamermeisje. Zo bleek ze een eerdere verkrachting compleet verzonnen te hebben. En in bijna elk gesprek met de aanklagers legden ze tegenstrijdige en soms leugenachtige verklaringen af.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 Zijn advocaten grijpen de afsluiting van de affaire aan... om scherpe kritiek te leveren op de media. Die hebben het verhaal van het kamermeisje klakkeloos overgenomen... en verzuimt haar geloofwaardigheid te onderzoeken, vinden ze. Bij een schietpartij in Best is een politieagent neergeschoten. De agent was in uniform en is volgens ooggetuigen in zijn heup geraakt. Ook de schutter is gewond. Beiden liggen in het ziekenhuis. De schietpartij was in het centrum van Best. Over de aanleiding is niets bekend.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 Trainer José Mourinho van Real Madrid heeft zich tegenover eigen fans verontschuldigd over zijn gedrag na de laatste wedstrijd tegen Barcelona. Hij prikte toen de assistentcoach van Barcelona met een vinger in zijn oog. Op de website van de club zegt Mourinho met nadruk dat hij alleen excuus aanbiedt aan de eigen Madridese fans die, dat hij zijn kalmte verloor. De Spaanse Voetbalbond is een onderzoek begonnen naar de rel op het, vlieg, op het veld. Mourinho hangt een schorsing boven het hoofd van tussen de vier en twaalf wedstrijden.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 Een koningskind dat weggemoffeld wordt. Het bos ingestuurd met een boswachter die het moet vermoorden, maar dat niet doet. Afgestaan aan een kinderloos echtpaar. Weggestuurd door een stiefmoeder. Veel variaties zijn mogelijk. Assepoester, eudipoes, sneeuwitje. Maar altijd komen ze boven water. Lees de wereldliteratuur er maar op na.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 De Middle of you, van Steelers Wheel. Produceert door Mike Stoller en Jerry Leiber. En die Jerry Leiber die is ons ontvallen. Het is een hele belangrijke man geweest in de popmuziek. Misschien heeft hij wel een sleutelrol gespeeld. En daar hoort u aan het einde van het uur van alles over van popjournalist Gijsbert Kamer. En ook muziek van hem zult u horen. Maar goed, we gaan het natuurlijk eerst hebben zometeen over Libië. Een bronzen kop van Gaddafi hebben we al wel zien rollen. Maar zijn hoofd van vlees en bloed hebben we nog niet gezien. Waar is die? Die toestand in Tripoli is chaotisch en euforisch. Zometeen een verslag van Thomas Erdbrink. Die was al op de compound van Gaddafi. En in de studio militair historicus Christ Klep. Ja, die derde dochter, of misschien moet ik zeggen... de zevende dochter van uh, prins Bernard... De 65-jarige Mildred Seilstra beweert dat ze een kind van de overleden prins is. Hoe geloofwaardig is haar verhaal? Ik bel straks met Oranje-kenners Doreen Hermans, Thomas Ros, Pieter Broertjes en Marike de Vries. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 23 augustus. De dag begon in Tripoli met een overwinning voor de Gaddafi-getrouwen. Saif al-Islam, zoon en beoogd opvolger van Gaddafi... zal gisteren gevangen genomen zijn. Maar vanmorgen dook hij vol strijdlust op in de stad. We gaan winnen. Want de mensen zijn ons. Dat is waarom we, we gaan winnen. Look, look at them. Er werd dan ook flink gevochten in de Libische hoofdstad. Die rebellen worden gesteund door de NAVO. En die denkt dat de aftocht van Gaddafi een kwestie van tijd is. Hij moet het alleen zelf nog inzien. En dat moment lijkt steeds dichterbij te komen. Vroeg in de avond vielen de opstandelingen zijn hoofdkwartier binnen. Correspondent Thomas Erbrink deed live verslag.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 Uh, mensen stelen werkelijk alles wat los en vast zit. Ik heb plasma tv's gezien, een uh, soort uh, uh, serveertafeltje van goud, een kalasnikov van goud. Uh, je kan zo gek niet bedenken of het wordt hier allemaal weggesleept. En... Wat je hoort zijn vreugdeschoten hoor, uh, maak je daar geen zorgen over. Hè, dit is het ultieme moment van de vernedering. De man die iedereen hier toch echt duidelijk zo erg haat, uh, is vandaag gevallen. Dit is de ultieme vernedering van de man die zich zo groot gevond aan Tibiët. Uh, en ja, daar steken ze hier nu graag de draak mee en dan die andere man die van zijn voetstuk viel, Dominique Strauss-Kaan. De oud-president van de Wereldbank wordt niet vervolgd... voor de verkrachting van een kamermeisje. Het hing al een paar dagen in de lucht, maar nu is hij dan eindelijk op vrije voeten. Ik ben bevraagd voor mijn vrouw, mijn kinderen, mijn vrienden... voor de die me ondersteunen in deze periode... Opgelucht bedankt hij iedereen die hem heeft gesteund. Het kamermeisje probeert nog wel een schadevergoeding van hem te krijgen. Prins Bernhard heeft geen twee, maar drie buitenechtelijke dochters. Dat zegt althans royaltyverslaggever Mark van der Linden. De derde dochter is een vrouw van 65... die tijdens de bevrijding van Nederland is verwekt. Mildred Zeilstra. Ze wist het zelf al een tijdje. Via een vriend van mijn, van mijn adoptieve vader... daar heb ik gesprekken mee gevoerd. En die had het uiteindelijk al verteld... Mevrouw Zijstra heeft de prins nooit ontmoet. Ja, dat vind ik jammer. Ik denk dat iedereen uh, zou willen dat hij zijn vader goed kende. En wat de oranje kenners hiervan denken, hoort u dus straks later in deze uitzending. En dan nog even terug naar Libië, waar een van de opstandelingen zomaar ineens in de slaapkamer van Gaddafi stond. Ik ging gewoon in zijn room, Gaddafi's bedroom. En ik was. Uh... Het was really. I was like, oh my god. I'm I Oh my god. But then. I, I was like, oh my goodness! Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Het kuchje was van Ewout de Jong? Wie heeft de krant van morgen al bekeken? Ja, en Libië is morgen natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Zo belangrijk zelfs dat de kranten waarschijnlijk nog aan hun hoofdartikel werken. Het Nederlands Dagblad heeft uh, ons wel wat verteld... en werpt alvast een blik in de toekomst van Libië. Makkelijk zal het niet worden, denkt het ND... want landen waar een burgeroorlog heeft gewoed... blijven vaak nog lang verdeeld. Het geweld kan weer oplaaien... doordat de overwinnaars de verliezers vernederen... of doordat de verliezers hun nederlaag niet accepteren. Ook al worden ze niet meer gevochten... het wrokken en mokken duurt voort... en kan zomaar leiden tot nieuwe gevechten. En zo kan dat ook in Libië gaan. Want er is weinig wat het Libische volk samenbindt... en, en sociaal-economisch... ...staat dat land er echt slecht voor. Ruim een vijfde van de bevolking is werkloos. Maar Libië is wel een van de grootste olie-exporteurs. Onderwijs en een goede verdeling van de welvaart... ...kan mogelijk een nieuwe burgeroorlog voorkomen. Dat valt op te maken uit het artikel in het Nederlands Dagblad kijkt nog niet zover vooruit, want het is nog niet voorbij. Aan het 42 jarige bewind van Gaddafi leek vanavond een definitief einde te komen... met de verovering en plundering van zijn hoofdkwartier. Maar bij veel Libiërs leeft, na decennia van onderdrukking... de angst dat Gaddafi alsnog een onverwachte tegenzet kan doen. Ja, want waar is hij? Van de 69-jarige dictator ontbreekt tot nu toe nog steeds elk spoor tot frustratie van de rebellenleiders. Ze zijn ontsnapt als ratten, maar we volgen hun sporen, citeert de Volkskrant de rebellenleider, maar het valt te bezien. Als Gaddafi nog niet in het buitenland zit, geldt zijn geboorteplaats Sierte als een voor de hand liggende schuilplaats. Onze pensioenen zijn zo slecht nog niet, schrijft de Telegraaf morgen. De Nederlandse pensioenfondsen springen eruit als een van de beste in Europa, blijkt uit onderzoek. En dan gaat het niet om wat ze uitbetalen, maar om hoe de fondsen ervoor zorgen dat ze kunnen blijven uitbetalen. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen hun beleggingsrisico's beter gespreid hebben dan hun andere Europese collega's. Ze beleggen behoudend en spreiden hun rente- en inflatierisico's ook beter. Al hebben de Nederlandse pensioenfondsen last van het zware economische weer. In de andere landen staan ze er nog slechter voor, zegt de Telegraaf. Zwaarder straffen van geweld tegen de politie, de invoering van een geweldsprotocol, het lijkt allemaal niets te helpen. Ook de afgelopen dagen werden agenten omvergereden, uitgescholden, geschopt, geslagen en zelfs beschoten, zoals vandaag in Best. Niet alleen de frequentie, ook de ernst van het geweld neemt toe. Dat constateert politievakbond ACP in Metro. De AZP bekijkt of er meer en verdergaande maatregelen genomen moeten worden... om het geweld tegen de politie in te dammen. Volgens voorzitter van de Kamp lijkt het onontkoombaar... dat er strenger opgetreden moet worden. Hij pleit in Metro voor het toepassen van preventief geweld. Het gebruik van geweld om te voorkomen dat de situatie escaleert. Nu wacht de politie tot er iets gebeurt voordat ze geweld gebruikt. Het AD berichtte over een pastoor in Liebde... die voor een rel heeft gezorgd door de kerkelijke uitvaart te weigeren... van een man die was overleden door euthanasie. Zijn weduwe is niet boos, zegt ze... maar ze vindt wel dat de kerk moet gaan snappen dat het 2011 is. En teleurgesteld is ze ook. Als mijn man een crimineel was geweest en spontaan dood was neergevallen... had hij wel een uitvaart gekregen, zegt ze. Haar man had maagkanker. De familie is voor de uitvaart uitgeweken naar een kerk in Sint Oedenrode. In Liebde is zoveel commotie ontstaan dat de inzameling voor de restauratie van het kerkorgel is afgeblazen. Veel mensen willen er niet meer aan meewerken. De pastoor blijft bij zijn besluit. Met het bekende argument dat het leven een geschenk van God is... waar we niet zelf over mogen beslissen. Hij kan in Liemte niet rekenen op veel begrip. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mm. Mm. Baby was dit, van de Drifters, geschreven door uh, Jerry Lieber en Mike Stoller. En het hele uur hoort u muziek van dit uh, tweetal. En daarmee eren wij die Jerry Lieber, want die is namelijk overleden. We gaan uh, naar uh, Libië, daar is correspondent Thomas Erdbrink. Uh, dag Thomas. Hallo. Ja, hoe is het daar? Nou, het is nu, uh, nu vrij rustig. Het was natuurlijk een, uh, erg, uh, een dag met uh, veel gebeurtenissen hier. Um, uh, met name de, de val van, uh, uh, van, het, uh, van het Gaddafi. Uh, de de kompuit van Gaddafi was natuurlijk uh, zeer indrukwekkend. Maar het is, het is nu terug. Wordt er wordt nog veel in de lucht geschoten. Maar dat is een soort terugkerend thema hier. Ja, wij hoorden zojuist al uh, in het uh, nieuwsoverzicht uh, jouw uh, verslag. Want jij was daarbij, je zat er bovenop. Wat trof je daar allemaal aan? Nou, feitelijk was er een slag gaande de hele dag om die compound van Gaddafi, de BAPA-adviseer compound. Uh, dat begon al vroeg in de morgen. Uh, rebellen hadden zich verzameld onder een brug. Bestormde vanuit daar uh, die compound, Dan moet je voor ze een hele lange kronkelige weg. Met aan weerszijden grote stalen uh, platen als, als afscheiding. En dan moesten ze dus bij, uh, bij, ja, bij iedere bocht. Uh, uh, ja werd natuurlijk hard tegenstand geboden door de, door de troepen van Gaddafi. Tegelijkertijd bombardeerden NAVO-vliegtuigen vanuit de lucht uh, de drie. Uh, muren die, die de hele compout omcirkelde. Um, en ja, op een gegeven moment kon iedereen naar binnen... en was het verzet van de pro gaddafi mensen gebroken. En toen um, gaf Kadhafi zijn grote cadeau aan het Libische volk... namelijk, um, ja, moet ik zeggen... Uh, wapendepot na wapendepot werd daar gelegd... en iedereen rende naar buiten met wapens. Ja. Geen spoor van Kadhafi of van zijn zoons. Enig idee waar die zou kunnen zijn? Nee, nee. En als ik het wist dan had ik natuurlijk hard op weg naar een Pulitzerprijs. Yeah. Yeah. Uh, maar dat is helaas niet zo. Uh, kijk, uh, de, de, remueur, de, de uh, geruchten horen we natuurlijk al maandenlang. Hij zou in een ondergronds hangenstelsel zitten. Hij zou uh, naar Algerije zijn gevlucht. Hij zou in ieder geval niet in Tripoli zijn. En ja, met zou kan alles. En uh, ja, dat is ook een beetje zo met het lot van Gaddafi. Want waar is die nou? Nou, yeah. je krijgt nu een beetje een soort situatie vergelijkbaar met die van Saddam Hussein. Baghdad viel in 2003, Saddam Hussein verdween. Um, en uh, dook uiteindelijk pas uh, op in uh, december, werd uit de gat in de grond getrokken en vervolgens opgehangen. Ja, hoe dat Gaddafi kad zal vergaan is natuurlijk uh, een groot vraagteken nog steeds. Ja, en van die zoon hebben we ook niks meer vernomen. Die stond vanmorgen nog strijdlustig uh, de pers te hè? die safe. Ja. Inderdaad, Zeven die, die stond in die compound, die Bapa Azizia compound, heeft hij de pers te woord gestaan. Hij kwam uit het niet, want de, de nationale overgangsregering hier, de politieke leiders van de rebellen hadden gezegd... ...Zeven is gevangen, maar die bleek helemaal niet gevangen te zitten. En ja, die is dus nu ook in rook opgegaan. Het, de belangrijkste vraag is nu, wat gaan de Gaddafi aanhangers doen? Eh, is er een soort plan, eh, zoals er misschien in Irak ook was in 2003... Eh, ...waarin eh, Saddam Hussein allerlei verschillende cellen in het land had, had opgemaakt. Die dus begonnen met terreuraanslagen waar we nu nog van horen. Of gaan die aanhangers van uh, Gaddafi uh, ja, gewoon op in, in de menigte en leggen ze hun wapens neer. Nou, Dat wordt natuurlijk cruciaal voor de, voor de toekomst van Libië. Want met dat cadeau waar ik het net over had, namelijk de ongeveer de bewapening van iedere man, vrouw en kind hier in de hoofdstad. Uh, is er natuurlijk wel een... Uh, ja, een, een schaduw geworpen op de, op de toekomst van het land... die de rebellen heel erg als kleurig inschatten. Ja, nou ja, het is wel heel snel gegaan. Hè? Gisteren was jij nog vrij pessimistisch... en nu deel je in die euforie. Hoe, hoe was dat, die omslag, voor jou? Nou ja, um, dit is al mijn tweede omslag, hoor. in oh. uh, alle eerlijkheid. Want uh, ik was in het begin ook heel pessimistisch... of heel optimistisch. Hè? Um, dat laat maar eens zien dat, uh, dat je als, uh, als journalist... het ook maar moet doen uh, met de feiten die je gegeven worden... Ja. Um, en um, dit was een, gewoon een heel moeilijke situatie om te doorzien. Uh, gisteren heb ik ongeveer de halve dag doorgebracht in een vuurgevecht... Uh, waarbij de rebellen werden aangevallen. En dat was ook bij een hoofdkwartier. kwartier. Nou, dat, dat deed me dan toch wel denken dat ze toch nog wel een tegenstand verwachten en ik denk nog steeds ook wel nog kunnen verwachten. Ja. Uh, maar vandaag, uh, met hulp van NATO-vliegtuigen... werd dus toch die belangrijke strategische positie van Gaddafi, die compact... die 41 jaar lang aan uh, uh, regeerde, werd ingenomen. Ja. Dus um, uh, ja, hoe de toekomst gaat worden, dat weet nog steeds niemand. Wat wel een feit is natuurlijk, is als je allemaal wapens uitdeelt... dan leidt dat natuurlijk tot problemen. Ja, ja dankjewel uh, Thomas. Ik ga er even over verder praten met uh, Chris uh, Klep... Die zitten hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Hi. Ja, uh, Die snelheid waarmee dat eigenlijk ging... Hè? Thomas Erwin zei net, ik ben, ben ook twee keer omgegaan... Ja. want ja, het, het, het, het leek heel lang toch niet te lukken... en opeens whoop, was je daar ook verbaasd over. Ja, heel erg verbaasd. Uh, dat, dat de rebellen gingen winden, dat, dat wisten we uiteindelijk wel... Uh, maar er waren twee redenen waarom ik, ik van tevoren dacht... dat het nog een, op zijn minst een aantal dagen zou gaan duren. Uh, ten eerste, simpelweg als je kijkt naar de, verdedigbaar, de verdedigbaarheid van Tripoli. Is, die is groot. Uh, het is een grote stad hè, van 100 vierkante kilometer. Uh, en bovendien, als je er als, als militair uh, deskundige naar kijkt... dan zie je ook dat die zowel is opgebouwd uit grote, lange, rechte wegen... pleinen, maar ook een hele dichte bebouwing. Ja, en dat zijn eigenlijk ideale omstandigheden om een verdediging op te zetten. Hè. Een paar duizend ja. uh, goed getrainde troepen die uh, voortdurend bewegen... Uh, wachten tot... Uh, de, de rebellen in de stad zijn en dan van achteraan vallen. Ja, je bent in zo'n stad natuurlijk snel makkelijk goed verborgen. En je kunt, uh, als je, als je simpelweg kijkt naar de beelden... Uh, en dat, dat is eigenlijk het tweede punt waarom het mij zo verbaasd... dat het zo snel gegaan is. Ja, je ziet toch niet aan de rebellen dat ze zo ontzettend veel bijgeleerd hebben. Puur militair gezien. Plungels. Nou ja, dat is dan weer <laughs> een, een interessante kwalificatie. Uh, ze zeggen altijd, uh, je leert het, het, het, het vechten... dat leer je heel erg snel op het slagveld. Uh, dat komt omdat je moet overleven. Hè? Dan gaan alle instincten uh, komen boven. En je, je bent dan bereid om heel snel te leren. Uh, er wordt gezegd, van, nou, als je drie, vier dagen aan het front geweest bent... dan heb je de meeste principes van het frontvechten wel door dan weet je over het algemeen wat het geluid is van een binnenkomende granaat... en wat een uitgaande granaat voor geluid maakt. Wat je hier ziet, als je simpelweg kijkt naar de beelden... Nou, ik, verliek, ik vergelijk het even met een, met een westersleger. Een leger dat in de stad vecht, zie je bijna niet. Uh, die dekken elkaar, die proberen altijd in de buurt van woningen en huizen te blijven. Uh, die kijken heel voorzichtig om de hoek. Uh, die die uh, sturen verkenners vooruit. En wat zien wij op onze beelden? Ja, dat is toch eigenlijk een soort van een optocht... Uh, waarbij er eigenlijk maar één overkoepelend gezamenlijk doel lijkt te zijn dat we allemaal ongeveer dezelfde kant op gaan namelijk die compound ja, maar het is, en dat de is de innerlijke verbaasd. overtuiging ja ja van ja, ja ja dan gaat hij die, die eeuwige wet gelden ja. die uh, al, al al Eeuwig geldt voor, voor vanaf de Grieken en de Romeinen en de prehistorie, waarschijnlijk. Wilskracht is over, uiteindelijk uh, het beslissende element. Ja. Uh, en die wilskracht is bij de rebellen uiteindelijk toch sterker geweest. Ja, uh, nou zei uh, Thomas Erdbrink: Ja, als je zoveel wapens uitdeelt, ja. dan kan je verwachten dat er uh, nog een hoop geschoten gaat worden. Ja. En wat gaan die aanhangers doen? Ja, ik denk, uh, er wordt nu gezegd: van We moeten kijken naar de komende weken, maanden, hoe de, de situatie zich zal ontwikkelen. Ik denk dat de situatie zich nu ontwikkelt. Uh, op dit moment, de komende drie, vier dagen, wordt beslist wat de komende jaren de toekomst zal zijn van, uh, van, van Libië. En? en dat komt uh, eigenlijk door twee dingen. Uh, ten eerste uh, lopen er nu dus inderdaad, zoals Thomas Herbert terecht zegt... heel veel mensen rond die hebben geleerd dat macht uit een wapen komt. Uh, dat wisten we natuurlijk uit de geschiedenis al, maar dat wordt nu nog een keer bewezen. Uh, ga dat maar eens controleren. Er is nu natuurlijk ook niet alleen qua wapens, maar ook qua explosieve... Uh, bommen, granaten, heel veel potentieel materieel... om daar een uh, terroristische uh, oorlog mee op te zetten. En verslagen troepen zijn natuurlijk ook... Uh, uit op wraak. Tuurlijk. Als je kijkt naar, naar uh, Afghanistan bijvoorbeeld, dan zie je dat ze daar nog profiteren. Ik zeg dat even tussen aanhalingstekens: uh, uh. Uh, Taliban en Al-Qaeda, van de spullen die de Russen tien jaar eerder hadden achtergelaten. Daar maken ze nu de berenbommen nog van. Nou, als je dat kijkt wat er allemaal ligt in Libië... en dat komt dan allemaal vrij te liggen... dan zou ik zeggen, als ik nu een oud-Gaddafi-strijder eh, oud was... dan zou ik zorgen, eh, eh, zorgen dat je voorraden opzet... zorgen dat dat ergens verstopt raakt, zodat je over een jaar, twee jaar... Eh, die guerrillaoorlog eh, alsnog kunt beginnen. Dat wordt voor de komende tijd het grootste gevaar, denk ik. En hoe dus zou dat opgelost kunnen worden? Ja, er zijn in principe een aantal theorieën over van de belangrijkste zijn. Ze moeten het zelf oplossen. Dat is even heel kort door de bocht gezegd. Dan is het een intern proces. En dan zeggen heel veel wetenschappers van laten ze dat zelf oplossen. En dan verwijzen ze vaak naar de westerse landen. Wij hebben dat ook zelf opgelost, wordt er dan gezegd. Zo is Amerika ontstaan. Amerika is in de 18e eeuw onafhankelijk geworden. En is honderd jaar later heeft het nog een zware burgeroorlog moeten voeren om uiteindelijk de mm -hmm. staat te worden die het vandaag is. En dan Amerikanen die zeggen dus ook zelf... ja, kijk, we hebben het zelf gedaan. En dat maakt ze ook trots natuurlijk. Dat maakt westerse mogelijkheden ook trots. Ja. Nou, er is een andere stroming die zegt van... Hey, je kunt dat soort processen wel degelijk begeleiden. Ja, dus door te interveneren en te blijven interveneren. Dus je te blijven ja. bemoeien met, uh, met zo'n land. Uh, je weet nooit wat uiteindelijk resultaat zal worden. Dat zie je in Afghanistan ook. Ze we zijn al 15 jaar bezig... en we weten nog steeds niet precies wat het resultaat zal zijn. Maar het is altijd beter dan niks doen. Ja, dat zijn nu de twee stromingen die een beetje tegen elkaar werken. En wat uiteindelijk de doorslag zal geven, is de vraag of, vooral binnen de NAVO, een paar grote mogelijkheden ermee instemmen om dat te blijven doen. Mm. Uh, zij zullen dan uh, de techniek en de kennis en misschien ook een gedeelte van de troepen gaan leveren van de VN-vredesmacht. Die er de komende tijd uh, waarschijnlijk zal komen. Mm. Uh, en dat is, dat is een heel interessante vraag die we nu de komende dagen zullen gaan zien, wat de oplossing is. Enig idee waar Gaddafi uh, uh, naartoe is? En ja, Thomas, heb ik zei... Al al weet het, ja. Dan nee, krijg je maar... de prijs. Uh, nee, ik, ik denk, uh, als ik van alle opties de meest voor de hand liggende... maar ook in het speculeren... en ik kijk ook naar vergelijkbare gevallen in het verleden... of samen binnenladen bijvoorbeeld, uh -huh. uh, Saddam Hussein... is dat je toch ziet dat dat soort leiders vaak uh, ja, de, de veiligheid... de relatieve veiligheid van de binnenlanden uh, opzoekt. In dit geval zou het dus de binnenlanden van Libië zijn, de woestijn... Uh, Zou hij nog steeds denken dat hij een slag kan maken? Want tot vanmorgen hield die klen nog vol dat ze genoeg steun hadden. Om ja, te Vergeet niet dat we hier te maken hebben met irrationele leiders. Hè. Uh, die hebben één groot voordeel. En dat je zeker bent dat ze irrationeel zijn. <laughs> dat, ja. dat ze onvoorspelbaar zijn. Dus daar kun je dan altijd uh, rekening mee houden. Dat heeft bij het gevecht uh, om Libië en een in, in ons voordeel gespeeld. Uh, Gaddafi is nooit de logische, goede commandant geweest... die hij misschien had kunnen zijn. Die mm. bijvoorbeeld Stalin in zijn tijd uh, uh, wel was. Uh, maar ja, dat betekent dus wel dat uh, we nooit zeker, 100% zeker kunnen weten... dat iemand die denkt dat hij Libië is... He, hij is de verpersoonlijking van Libië. Ja. Uh, of hij dat ooit zal opgeven. Dat zit als het ware in zijn genen. Uh, het is echt een, een, een, een nutcase zouden de Amerikanen zeggen. Maar hij denkt wel dat hij Libië is. Ja. Dat soort mensen kun je nooit vertrouwen. Dus naar het buitenland zal hij sowieso niet gaan. En wie wil hem nog hebben? Ja, dat, dat sowieso. En bovendien uh, riskeert hij dan natuurlijk arrestatie en het internationale uh, strafhof. Ja. Uh, ik denk dat deze man er uiteindelijk voor zal kiezen om een ondergrondse strijd te beginnen. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende optie op dit moment. Dank je wel. Klep, voor je komst naar de studio. is the car In die tijd waren die nummers nog niet zo lang. Hè? Left Potion No. 9 was dit van de Clovers. Ook alweer zo'n prachtig nummer. Geschreven door Jelly Lieber samen met Mike Stoller. Lieber overleed en daarom besteden wij aandacht aan zijn oeuvre. En uh, zometeen gaan we er nog over praten met Gijsbert Kamer. Eerst gaan we het hebben over Mildred Seilstra. U heeft vanavond kunnen kennismaken met haar. Een derde tot nu toe onbekende buitenechtelijke dochter van prins Bernard. Althans... Dat zegt royalty-verslaggever Mark van der Linden in zijn boek dat morgen verschijnt. We vroegen vier oranje kennis om eh, te kijken naar de uitzending van RTL Boulevard... en van Knevel en van de Brink, waarin mevrouw Zijlstra haar eh, verhaal deed. 100 zeker heb je nooit. En eh, het is een puzzel. En als ik een puzzel van de landschap eh, maak, van 300 stukjes... en ik heb 298 stukjes en ik mis er een aantal dan kan ik toch het landschap wel zien. Ik weet niet of hij het geweten heeft. In een aantal situaties die wa waar wij achter zijn gekomen... zou je het bijna denken, zou je het bijna zeggen. Maar concreet kan ik dat niet, kan ik dat niet zeggen. Ik zie inderdaad wel gelijkenissen, met name vroeger. Toen ik wat jonger was, zie ik, uh, zeker, zag, zag ik zeker gelijkenissen, ja. ja. Uh, Doreen Hermans is schrijfster van Voor de Troon wordt men niet ongestraft geboren. Uh, dag Doreen. Hallo. Ja, uh, je hebt gekeken naar uh, Mildred. Ja, ik zit er nog steeds naar te kijken. Ja, ze zit, zit nu bij Knevelen van de Brink, me... ja. ja. Maar uh, je hebt het bij RTL Boulevard ook gezien. Hoe geloofwaardig is haar verhaal? Ja, ik vind het echt heel erg moeilijk. Nu. Want ik, ik moet zeggen, toen het allereerste moment dat ik die allereerste foto zag... dat toen eventjes heel erg uh, dacht... nou, dit, dit lijkt wel heel erg. Dat, dat, dat, maar dat is hier een beetje wegge. Apps, dat gevoel. Christina, hè? Ze leek een beetje op. Christina. Ja, die, die eerste foto. Maar nu zie ik haar dus, uh, ze is nu nog bezig be aan het praten met, yeah. bij en van de vind Het is bij mij opeens allemaal weggezakt, dat hele gevoel. Maar uh, haar verhaal, kijk, afgezien van de gelijkenis, uh, is er natuurlijk ook een verhaal uh, dat er verteld wordt door Mark van der Linden. Ja. Is dat overtuigend? Nou, hij heeft tot nu toe hier is hij nogal uh, defensief de hele tijd. Bij elke keer dat er een vraag wordt gesteld over uh, uh, naar het, ja of hij bewijzen heeft, dan wordt hij misschien heel boos eigenlijk. Uh, uh, zegt dat we, dat dat ze met de kritische praat op gaan zitten uh, kijken. En dat het dan, ja, dat je dan alles wel kunt afkraken. Het er nog niks is afgekraakt eigenlijk. Dus dat vond ik een beetje gek. valt, valt op. Maar ja, ik. Ja, nou, ik, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar dat uh, boek. Morgen, ja, dat, dat begrijp ik. Pieter Broertjes, dag. Ja, dag. Ja, in de gesprekken die u met hem uh, had, met Prins Bernhard, vertelde hij uh, over twee uh, buitenechtelijke dochters, hè, die Alexia Grinda en Alicia de Bieleveld. Ja. Maar hij heeft het niet over deze uh, gehad. Zou hij daarvan geweten hebben, denkt u? Ik denk het niet. Ik, ik zit bovendien nog in de ontkennende fase. Oh. Want ik had... Hij heeft ons, uh, Jan Tromp en mij, beloofd... nadat we dat vele, vele malen gevraagd hadden. Van, dit is het toch. Toen ging het namelijk verhaal over die twee zonen in Londen. Ja. Hij zei, nee, dit is het. Dit is wat ik weet. Uh, ja, en, en er is dus nooit sprake geweest van nog een derde. En ik, ik weet het niet, hoor. Ik heb het boek nog niet gelezen. Natuurlijk heb ik heb alleen gelezen wat uh, vanmorgen in Telegraaf stond. Ja. Uh, ik gun iedereen zijn eigen primeur. Maar ik, ik moet er toch nog wel heel goed over nadenken. En of het allemaal wel... De fasseur heeft ook gezegd, ik wil toch wel wat bewijzen hebben over DNA-materiaal of wat dan ook. Want ja, er zijn natuurlijk wel meer mensen geweest de afgelopen decennia die gezegd hebben dat ze ja. een zoon of een dochter van Bernard waren. Ja, Thomas Ros, schrijver van de televisieserie Bernhard Schafuit van Oranje. Goedenavond. Goedenavond. En? Overtuigd? Nee hoor, absoluut niet. Ik ben het helemaal eens met broertjes. Niet helemaal trouwens, <tieft> want wat Bernard zei in dat interview, dat moet je ook niet allemaal voor juist aannemen. En Bernard zal niet op zijn eerste leugen zijn betrapt. Maar wat hier allemaal wordt, ge, ja, wordt gesuggereerd, ik kan het niet controleren. En bij ja. elke vraag wat Dorien Hermans ook zei, ik heb geen enkele aanwijzing mogen horen. Dus ja, het enige is dat je DNA doet. Ja. Maar ja, dat zal misschien nog niet zo eenvoudig zijn hè, om dat voor elkaar te krijgen. Nee, en als je daar toestemming voor <laughs> zou moeten vragen. Ja. Nou ja, we weten dat er trouwens het is ook gevraagd uh, onlangs in Delft om nog DNA van Willem van Oranje te mogen nemen. Hè. Ja. Maar goed, en, toch, maar toch zit... Toch ziet ja, maar... hij, Mark van der Linden er zeer, zeer overtuigd uit. Kennelijk heeft hij wel toch voldoende uh, onderzoek gedaan. Waarom... En, en actes van uh, adoptie en zo gezien misschien wellicht uh, waaruit hij uh, waaruit maar... dat peurt, dat zekere gevoel. Nee, maar waarom zegt hij dat dan niet? En dan zegt hij ook, ik heb al ontzettend veel onderzoek gedaan en voelt zich inderdaad beledigd. Hè, als ze als knevel van de Brink wat vraagt, dan kan je toch zeggen waar je dat onderzoek naar hebt gedaan precies en hoe dat precies in elkaar heeft gezeten ja. en dan zeg je toch op een adoptieact stonden na, dat zal nooit zo zijn geweest, dat zo was gegaan. Ja. Dat is hetzelfde verhaal, het broertje zat met de zoon en daar is ook achter aangespeurd en gezegd waar zijn de geboorteregisters dan en noem maar op. Maar ja, als je slim bent heb je dat natuurlijk anders aangepakt, dus wat, wat heeft hij voor concreet bewijs? Niks geloof ik. Ja, maar waarom zou zo'n vrouw er dan mee komen? Ja, je hebt veel mensen die graag de publiciteit in willen, ik zeg niet dat ze het niet is hoor, ik vind het ook niet zo belangrijk moet ik eerlijk zeggen, maar ik zeg niet dat ze het niet is, maar als je nou zo naar buiten komt, dan, dan moet je toch wat hebben denk ik. Ja. Uh, waarom, waarom nu, want uh, ze had ook naar buiten kunnen ja, komen precies. in 2004, ja, toen, ja. Toen, toen die publiciteit rondom die twee andere uh, ja. dochters waren. En had, en ook toen heeft ze... Wat, had ze ook nog wat van de erfenis mee kunnen nemen, dat mag nu ook niet meer. Nee, maar Bernard heeft er niks van geweten, ik ben er van overtuigd. Okay. overtuigd. Marieke oh, de, ja. de Vries, dag Marieke. Hallo. Ja, Koninklijk Huisbeslaggever uh, voor de NOS. En uh, ja, ook uh, maar aan jou de vraag, uh, geloof je deze milder Nou ja, het probleem is inderdaad, uh, wat zijn de harde bewijzen? Die zijn er niet, dat geeft Max van der Linde ook steeds toe. Er is geen DNA-bewijs, er zijn geen adoptiepapieren. Het enige wat hij heeft zijn uh, bronnen die het hem verteld hebben, die nog in leven zijn. En een verklaring aan hem hebben afgelegd. En uh, ja, hij vindt dat het dan op vertrouwen af moet gaan en op zijn goede naam. En dat hij al eerder Alicia en Alexia boven water heeft getrokken. Dat we daarop moeten vertrouwen. Yeah. Maar ja, wat ik zie als ik, als ik naar haar kijk naar deze mildere... Het is eigenlijk, ja, het is een vrouw uit die generatie die na die bevrijdingsfeesten um, ja, uh, geboren is. Uh, zal al zoveel uh, geboren zijn hè, in die tijd. En op zoek is gegaan naar haar vader. En iemand, en dat zou de burgemeester van Renen zijn uh, geweest. De burgemeester yeah. Was van Rosenthal... Die heeft in 2003 tegen haar gezegd, je moet in de hoek van Bernhard zoeken. En daar is ze verder op door gaan rechercheren. En als ik haar hoor, en als ik ook Mark van der Linden hoor... dan zijn ze dat misschien een beetje te veel gaan doen... met alleen maar in de richting van Bernhard denken. Ja. En die meneer Bos van Roosentaal, die was destijds de burgemeester van, van Rena, heb ik? Ja, ja. En die heeft er een, een, een, daar, daar is zij naartoe gegaan in, destijds, begreep ik? Ja, hij was een goede vriend van haar adoptief familie... En uh, zij heeft aan hem gevraagd, van, ik wil zo graag weten wie mijn uh, vader is. Ze had wat vraagtekens, waarom is mijn moeder bevallen bijvoorbeeld in het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag, terwijl ze uit het oosten van het land kwam. Is ook vreemd? Is misschien een beetje vreemd. Uh, waarom mocht ze steeds geen vragen stellen over de vader? Uh, haar moeder hoefde ook niet voor haar te zorgen, terwijl er in die tijd een regeling was voor vrouwen die alleenstaand een kind moesten opvoeden... was er een financiële regeling dat ze die kinderen bij zich konden houden. Maar de, haar moeder hoefde dat niet te doen. Ook weer door ingrijpen van de hoge hand. Ja. Maar dat zou dan weer suggereren dat Bernhard er wel een ambt in heeft gehad. Ja. Voor ieder geval zijn entourage die hem heeft nou ja, willen beschermen... in die moeilijke tijd na de oorlog... Waarbij een bastaardkind natuurlijk helemaal niet welkom was. Ja? Wat, ook op, wat ook opmerkelijk is, is dat fasseur die alles heeft gezien... Niet de broertjes is dit, hè? hè? Ja. De afgelopen ja. jaren, ja. die alle, alle materialen heeft gezien... veel meer dan wij ooit hebben kunnen zien... is, is, is dat hij niets heeft gevonden van een bewijs... van dat er nog een, een, een derde zoon of een tweede dochter... Want, uh, dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik denk dus dochter, dat, dat, ja. nou, nou, nee, ja. nee. Wacht even, nee, wacht even. Ja. niet allemaal door elkaar... maar, maar die broertjes staan natuurlijk voor u ook wel na zijn... als dit verhaal bleek te kloppen ja dat nam zou -so benen ze het niet als woord hebben gehouden ja goed en wie, wie, wie hoorde ik wie hoorde ik dan net? wie wil de, de... Ja, ja dat is toch Thomas Ros. Thomas, ja. Thomas Ros ja. nou ja kijk het feit dat vasseur niet heeft iets kunnen aantreffen in de archieven van Suzei want er is inderdaad behoorlijk aan de gang geweest betekent ja. niet dat het ook niet heeft bestaan dat is ik ja. altijd dwaat, dat wordt hetzelfde meiwoord verweten altijd. Dan kom je weer met je stadhoudersbrief van Bernhard, waar is die dan? En dan moet ja. ik zeggen, dat ding is misschien wel vernietigd. Verder zou Bernhard niet zo stom zijn geweest, als hij van had geweten, om haar te laten bevallen in het bronnenvoer. Ik zou het ergens anders hebben gedaan dan... Ja. Ja, ja, maar, ja, maar, maar, maar, goed, wacht op, wacht even, we... dorin Hermans even. Ja. dorin ben je er nog? Ja, ja, ik ben er. Ik ben er. Ja, je hebt meegeluisterd. En ja. Misschien heb je ook wel informatie gehoord die je nog niet eerder wist. He, van dat bevallen in ja. dat ziekenhuis in, het, in, in Den Haag. Dat natuurlijk toch opmerkelijk was voor iemand die in het oosten van het land woonde. En dat die moeder kennelijk toch hulp gehaald heeft. Ja, maar ik vind, dit soort dingen denk ik... Eigenlijk ben ik toch ervoor uh, om eerst maar te luisteren wat hij nou allemaal heeft. Want hij is toch niet zo... Hij heeft... Hij, hij is niet dom die uh, Van der Linde. Dus hij zal, dat zal vast wel iets zijn waardoor hij dit zo kan. Dus hij heeft vast wel argumenten. Maar, en daarbij vind ik het feit dat Kees van er um, um, niet nog eentje heeft aangetroffen. Dat, dat zegt natuurlijk op zich niet zoveel. Want ik, hij kan... Die Bernard heeft misschien wel dertig kinderen nog zonder wat hij het weet. Ja. Ja. Hij heeft zoveel uh, om zich heen uh, lopen beweging, zeg maar. Ja, nou is het, die moeder leeft nog, hè? Ja, dat ja, blijft, ja. hè. Dus die... En die heeft het ook, ja, die heeft met zoveel woorden toegegeven, zegt, ja. zegt Mildred hier. En die vindt het verschrikkelijk dat dit nu allemaal in de publiciteit komt. Ja, dit is Marieke de Vries. He? Hoe ja. weet je, hoe je dat, Marieke? Dat ze dat vreselijke vindt? Het gebelde Heb ah, okay. vanochtend, ja. Ja, Je hebt maar ja. gesproken hierover? Ja, ja, ja. We hebben hem ook al in het Radio eens vanochtend even gesproken. En die moeder en vindt die dat... die wil het absoluut niet praten, nee. Die wil buiten beeld blijven. Er is ook één foto waarop de moeder in de tijd, toen zij bij de Binnenlandse Strijdmachten uh, werkte... als administratief medewerkster van Bernard. zo zouden ze elkaar ontmoet hebben... is een foto van die twee. En um, die als je die die, De vraag was natuurlijk ook waarom staat die foto dan niet in het boek... als er een foto is van die twee. Ja. Dat is ook omdat de moeder van Mildred, Treintje, uh -huh. niet wil dat die gepubliceerd wordt. Zij wil niet in beeld komen. Ja. Want Hoe oud is die moeder ondertussen? Dat die ja mee. Iets van 85 of zo misschien? Toch zeker. Ja. het is 65. Ja, dat was het toch. Ja, ja. Thomas, ge, ge, geen geen uh, uh, geen vrouw geweest. deze. Ja, de nee, ja. ja, ja. Goed, het is iets dat uh, we, we weten het niet. Jullie zijn nog niet over uh, overtuigd, maar uh, het uh, het it, it, it fascineert wel. Uh, uh, Thomas Ros. Uh, nee, je was gewoon klaar met Koningshuis, hè? Anders dacht ik, nee, er zit er was, misschien was, een scenario. Nee, was was maar vijen. Nee hoor, ik schrijf nu nog weer over de jonge Bernard en Wilhelmina in Londen, maar dat heeft er niks mee te maken. Ook daar waren natuurlijk vriendinnen. Maar ik ben ook altijd heel benieuwd hoe zo'n vrouw dat nog zo precies weet, dat dat het kind dan dus van Bernhard was in die ene liefdesnacht, in die dolle tijd van de bevrijding en zo. Ja. Het kan best zijn dat ze natuurlijk met Bernard naar bed is gegaan. Ze zal niet de eerste en de laatste zijn geweest, maar dan? Ja. Zo. Ja. ja. Alleen een DNA-test kan uitkomt. Dat brengen, is het, he? ja. Maar ik denk niet dat hij ervan komt. Nee. Meldred wil het wel, hè? die wil best haar DNA afstaan. Maar ik geloof niet dat van oranje zijde daar een uh, ja, beweging toe zal zijn. Ik, ik dacht nog, als het nou niet klopt, hè, waarom zou zo'n vrouw dat dan helemaal op touw zetten? Wat heeft ze daarbij te winnen? Ja, nou, dat is de grote vraag. Dat is de grote ja, vraag. Ja, Want ze lijkt, lijkt mij niet ja? een, soort, een soort enorme thrill-seeker, die vrouw, als ik haar zo nee, zie. Nee, komt heel bescheiden ja. en keurig over. Maar hij is nogmaals wat boertjes, waarom is ze dan toen niet, was, met, ja. toen niet meteen, hè? ook in die periode dat Alexia, Alicia, Bernard ja. gaat dood, ja. waarom dan, terwijl je dat weet, hij, zo lang erover na is gedacht, mee geworsteld, dat zie ik ook niet erg in haar. En wat Doreen Herman zei, van die gelijkenis, mijn vrouw riep dat onmiddellijk hier zo, oh ja, dat lijkt op Christina, maar er lijken heel veel mensen op Christina, ook heel veel mensen op Beatrix. <lacht> wil, wil ik er van andere woorden ja. speelt in mijn nieuwe serie Beatrix, het is helemaal Beatrix, ja... <lacht> Ja. He, ik, ik, we komen de, dit zullen we nooit helemaal zeker weten. Dat is wel een beetje frustrerend, hè? Nee, het is jammer dat Bernard niet, uh, niet meer kan bevestigen. Ja, ja. Goed, maar goed, die is, die is er niet meer. Goed, uh, mag ik jullie allemaal uh, hartelijk, uh, hartelijk danken? Uh, Thomas Ros, uh, Marieke de Vries, Pieter Broertjes en Doreen Hermans. Graag gedaan. Ik when I ik een little girl was, house huis on fire.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 The booze and have a ball, if that's all. uitzending al nummers, geschreven door het songschrijversduo Lieber en Stoller. En dit was er ook weer een, Is That All, The readers van Peggy Lee. Twee Joodse jongens die een sleutelrol speelden in het slechte van de grenzen van de zwarte en de witte muziek. Want, vertel eens, de Kamer, hoe zag die Amerikaanse muziekwereld eruit omstreeks 1950? Nou ja, je had, uh, er was veel uh, blanke radiopop die heel uh, gladjes en heel vrolijk was. En er was... Uh, veel zwarte, uh, stevige Willem Blues, die wat meer uh, ja, seksueel getint was. Wat harder, wat ruiger. En, uh, heel wat gescheiden. Het uh, was heel gescheiden, ja, sowieso. De, de, de, de, grote, de grote platenlabels, de, de, de, de, wat nu Majors noemen, die brachten de, de, de pericomos uit en de en de, uh, de veel blanke... veel bed pop-achtige... -pop bedboen-achtige <laughs> uh, uh, mensen. En de, de zwarte muziek werd veel gemaakt... op uh, kleine labeltjes. Ja. Zoals er ook heel veel in Los Angeles waren. En... Uh, in die wereld raakte Lieber en Stoller verzeld ja. op hun 17-jarige leeftijd. Twee al. Joodse tieners uit de middenklasse met een voorliefde voor zwarte muziek, hè? Hoe kwamen ze daar dan. Nou, terecht? het verhaal van Jerry Lieber, die dus uh, ja. voor, uh, afgelopen maandag overleed, is dat hij. Hij groeide in Baltimore op te, uh, uh, uh, met, uh, met zijn moeder. En hij woonde in, in een wijk waar wel veel uh, blanke, veel uh, Joodse blanke uh, middenstanders woonden ook. Maar hij, hij kon het eigenlijk veel beter vinden met de, met de zwarte mensen. Dat, dat heb je veel. <laughs> in de poppelszine zie je dat veel, uh, veel tieners. Die heel erg uh, zich thuis voelden in de, in de zwarte uh, ghettos, nou, dat wil ik dat niet meteen noemen, maar in de zwarte gemeenschap zeg maar, die zijn later een belangrijke rol gaan spelen in de muziekindustrie. En dat gold ook voor, de, voor deze jongen die heel erg de straattaal leerde, daar heel erg mee aan de gang ging en, uh, en teksten schreef. En ook in Alleen, een eigen label begonnen? Ja, uh, maar hij moest die teksten schreef hij, maar hij moest daar natuurlijk een, een uh, muziek bij hebben. En daar was hij weer niet zo goed in. Dus hij moest een partner vinden. Ze konden ze om samen de liedjes voor te spelen... aan de grote uitgevers en uh, platenlabels. En die vond hij in, uh, in uh, Mike Stoller. In 1950 ja, ja. was hij 17 jaar oud. En Mike Stoller was, kwam met een heel andere hoek. Die was heel serieus bezig met een blanke jongen... die heel erg in de zwarte blues en in de jazz geïnteresseerd was. En die had zoiets van... ja, ik heb helemaal geen zin in die, in die slappe popdeunen. Ik wil uh, uh, serieuze uh, blues maken. Ja, ja. En toen zag hij die, die, die teksten van, uh, van uh, Joe Liebe En die stonden eigenlijk vol met de oude twaalfmaten blueschema's. Die kon je heel makkelijk kon je daarin. Uh, dus hij had zoiets van... ja Doet het. Dat is gewoon blues. Ja. Dus we kunnen mooi samenwerken. Dat deden ze dus. Elvis, daar kwamen ze op een gegeven moment terecht, hè? Ja, nou, Elvis, die had hun eerste echt, echt belangrijke hit was uh, Hound Dog... wat ze schreven voor Big Mama Thornton. Wat ook echt een Big Mama was. Zo'n grote zwarte die vrouw? Ja, 350 pond. Even was... horen, even luisteren. You ain't <laughs> Je hoort het vlees gewoon, hè? Ja. En dit is uit 1952. Dat was 19 jaar. Ze schreven een speciaal voor haar. Ze hadden haar ontmoet uh, uh, via een andere blanke uh, uh, bandleider, Johnny ja. Otis. En nu, en nu even wat Elvis ervan maakt. Ja. Hè? Dat kunnen we beter. Dit was een paar jaar later. Ja. En uh, de, de jongens wisten eigenlijk van niks. Ze hoorden dit op een gegeven moment. En ze dachten van, wat doet hij nou? Hij, het gaat veel te snel. Is, uh, hij maakte er een rare uh, uh, popnummer van. Ja. En die teksten zijn bovendien... Die, vooral als was er heel boos op. Die teksten zijn bovendien helemaal veranderd. Ineens gaat het over hondjes en konijnen. Die komen in ons nummer helemaal niet voor. Nou, het is die, gewoon een Want Ik begreep dat het eerst stond... You can wag your tail, but I ain't gonna <laughs> feed you no more. Ja. En dat uh, Elvis heeft ervan gemaakt... You ain't never caught a rabbit... Ja. Je hebt nog nooit ja. een, een konijn gevangen? Ja, van die konijnen begrepen... En Joe Eno... Jerry Lieber tot aan zijn dood, helemaal niks. Nee. Maar in ieder geval, het kwam er wel op neer... De, als Elvis ook in die tijd een nummer van je zingt... dan willen heel veel artiesten met je samenwerken. Want Elvis was toen al bekend. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, non, ja ze, ze echt grote tijd moest nog komen... maar dit was wel een van de nummers waarmee die doorbrak, ja. ja. En zij schreven toen heel veel liedjes voor die films van Elvis. Uh, J.R.S. Rock bijvoorbeeld. Ja. Uh, King Hebben ze dat ook geschreven? Ja, dat ja, is ook van hun. Ja. Nou, ik was wel verbaasd. Ik dacht, zoveel? Zo want we hebben net, nou, de, de, de Love Potion nummer no. 9 ja, hebben we gehoord. Maar waren vooral en, heel goed voor uh, de, de Drifters. Dat heeft ook hun uh, doorbraak in, nationaal en internationaal betekend uiteindelijk. Bezegeld, omdat zij toen van een klein labeltje voor het Atlantic label gingen opnemen. Uh, en de Drifters werkte daarvoor. Daar werden ze echt voor benaderd. Mm -hmm. En daar schreven ze echt Ruby Baby voor. En, en later ook voor Benny King, uh, Stand By Me. Dat is ook een nummer waar, waar zij uh, een grote hand in hadden. En ze waren vooral goed. Uh, en het allerbeste werk vind ik voor de coasters: uh, een, uh, een, een doel op uh, uh, een rock'n'roll. Band. Ja. Die geweldige vrolijke nummers hadden Jackety Jack uh, oh, Jack, Smokey Joes Café, um, uh, Search In. En uh, uh, Riot Going On en Block nummer no. 9, wat van hun voorlopers was. Ja, nee, maar ze hebben dus het ook heel lang volhouden. dat Peggy Lee, dat was natuurlijk een ja. stuk later, ze hebben heel lang ook gewerkt. Ja, eigenlijk lang en ook eigenlijk niet zo lang. Uh, uh, vanaf 63, toen de, de Beatles uh, uh, opkwamen en, en Rolling Stones. Ja. Toen werd het voor popmuzikanten wilde je uh, serieus genomen worden, dan moest je, je eigen materiaal schrijven. En uh, ja. zij komen nog echt aan een tijd dat. Uh, dat je ja precies. Die billbuilding-artiesten, Tim Penelli. Dat dat werden ingehuurd door artiesten om nummers voor hun te schrijven. En dat kon niet meer toen de Beatles groot werden. Dan werd het een beetje ouderwets gevonden. Maar de Beatles hebben toch wel nummers van hun gezongen ook. Ja, volgens mij wel. Ja. Ook een paar van die van van die die door de Drifters en door dergelijke gespeeld zijn. Maar dat. Dat, dat was allemaal aan het begin. De Beatles, ja. Beatles maakte al heel snel duidelijk dat, dat je met echt eigen betwaar moest komen. En was toen hun tijdperk voorbij? Eigenlijk wel. Ze, deden nog, ze, ze produceerden veel. Uh, ze hadden een eigen platenlabel, ja? Red Bird. En, in het begin uh, hebben we daar de nummer van Steelers Wheel. Ja, bijvoorbeeld. Het staat in the middle precies, of you. Ja, dat, dat is, is een van de uh, Elkie brooks of Singer. Dat is ook zo'n uh, zo jaren zeventig hit die, yeah. die door hun geproduceerd is. Maar het was, het was wel gebeurd eigenlijk. Het, uh, je, je mag het zelf doen. Deden ze het nog tot aan hun dood alsof ze nog heel druk en belangrijk waren. Maar het hield eigenlijk op. <laughs> 69 1969 was het eigenlijk ook, ook al lang klaar. Het was ja, eigenlijk ja. zo op. In 1964 was het wel klaar. Want ze zijn wel hun hele leven blijven samenwerken. Die, ja, die... Nou, ze, ze doken natuurlijk ook wel samen Stoller, op. Want ze, ja. ze kregen vanaf de jaren 70... de ideaal weer ergens een prijs uitgereikt. Want ze zijn echt heel essentieel... voor de uh, popmuziek, uh, voor de popgeschiedenis. Dus Lieber en Stoller is echt zo'n begrip... als Lennon en McCartney of... Uh, ja, je ja, ja, ja, vindt ze ja, essentieel. Want kijk, ja. doet, de, die men, die, zo iemand die, die overlijdt dan nu. Ja. Maar ik, kijk En die mensen denken die, bij die nummers, oh ja, oh ja, ja, oh ja. Maar Lieber, nou, ik had hem ook niet, uh, ik had ook niet op kunnen hoesten. Nee, nee maar dat, dat zijn de, de, de stille krachten achter ja, de dat is de, het. Maar ondertussen. <lacht> maar ondertussen, ja. ja als, iemand als Cole Porter zegt men ook, van die naam ken Wat heeft hij dan nou gemaakt? Maar het, hij heeft wel uh, heel veel liedjes geschreven. Dus ja. het is een soort... We gaan nog even. Tot slot heb je nog een verrassing, hè? Iets leuks wat we gaan laten horen. Van uh, ik zou het wel een... leuk vinden om iets van de uh, Smoky Joes Café. Gaan we dat horen, misschien? Uh, het is, ik hoor dat het een verrassing is. Ah. Nou, kom nou <laughs> ik maar heb op met die verrassing. De, oh, nee, ik weet het al. Nee, dat is Jeremy zelf die gaat zingen. <laughs> hey, lieber zelf. Ja, en stand by me. Nee, Mohammed Ali is dit. Mohammed stand Ali. By me, ja. Ja, dit, dit is echt een verrassing, hè? Dat hoort u. Ja. Zo. Is het Mohammed Ali? Het is Mohammed Ali. Ik ja. wist ja. nou, niet dat hij ook nog een andere carrière had gehad. En het is een liedje wat zij niet. De, Benny King had de tekst het teksten en zij hebben het echt helemaal in heel korte tijd. We zaten nog 10 minuten over in de studio. Heel snel in elkaar gevlanst. Want er was een lange sessie geweest met Benny King. Eh? Die wilde uit de drift, dus die wilde solo. En dat ging allemaal gebeuren. Benny's Harlem namens toen ook op. En als was heel weinig tijd. En nou ja, dat basloopje bijvoorbeeld, dat hoor je nog steeds in, eh? in Duffy bijvoorbeeld terug in Mercy. Ja? Hoor je Want, we zegt... we nog? Nee. Maar Mohamed Ali is... Uh... Mohamed Ali is weg. Die is weg. Maar goed. Hé, hey, dankjewel dat Rijkt wij uh, even deze man uh, geëerd hebben hè, na zijn dood. Gijsbert Kamerhoorde, uw popjournalist van de Volkskrant. En nu nog een heel mooi liedje, hè? Ja, zeker. <laughs> Reinhard Mai. -Mai. <laughs> Reinhard Maai. Ja, hoort u dat ook eens helemaal. Morgen, Kleren Polak. Pollack. Polak. En een Dit is Radio 1.